kok met het NOS Journaal. In Spanje zijn vier mensen om het leven gekomen door het slechte weer. In Malagaan verdronken een man en een vrouw... toen hun auto werd meegesleurd door een rivier die buiten zijn oeverstrad. Elders vroren twee daklozen dood. Duizenden Spanjaarden zitten vast in hun autohoofd op het vliegveld. Het leger is ingezet om gestrande automobilisten te bevrijden. In Indonesië is een passagiersvliegtuig kort na het opstijgen in Jakarta in zee gestort. De Indonesische marine heeft schepen naar de ramplek gestuurd. De Boeing van de luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air had 56 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. In Londen zet zorgpersoneel zich schrap voor de piek aan coronabesmettingen die de komende week wordt verwacht. Ziekenhuizen kunnen de stroom aan patiënten nu al nauwelijks meer aan. 1 op de 30 Londenaren is besmet en dagelijks komen er duizenden nieuwe gevallen bij. Gisteren riep burgemeester Kaan van Londen al de noodtoestand uit. Een online partijcongres van het CDA is stopgezet vanwege technische problemen. Eerst waren er moeilijkheden met het stemsysteem en uiteindelijk begaf de hele verbinding het. Vandaag zou Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker worden benoemd. Op een weg bij het dorp Weerselo is vanmiddag een wandelaar omgekomen nadat hij was aangereden door een auto. Een tweede wandelaar raakte zwaar gewond. De politie heeft de bestuurder van de auto opgepakt en die raakte bij het ongeluk zelf ook gewond. In de heuvels van Limburg en op het strand was het vandaag druk door dagjesmensen. In Zuid-Limburg wilden veel mensen naar de sneeuw. De politie riep op om niet meer te komen. Ook naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee ontstonden vanmiddag files. Het weer, de buien nemen geleidelijk af en de temperatuur daalt vanavond tot ruim onder nul. Maar de nacht zal minder koud zijn door toenemende bewolking en wind. Wel is er kans op mist en gladheid. Morgen is het bewolkt en in de noordelijke helft van het land is er ook kans op regen of motregen. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Let nu, entertainment for you. Als een dag weer geruisloos voorbij gaat En de nachten zijn donker en keuw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 Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mij hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Allemaal een hele goede... Ja, avond al. Ja, Graddame was dit. En uh, zo straks gaan we dadelijk eventjes bellen. Dat is een nieuwe single. Uh, opus en oma's en opa's en van alles en nog wat. Uh, blijf luisteren in ieder geval tot 8 uur. Entertainment voor u. En dit was mijn grootste geluk. Een uh, lekkere we houden van Graddame. En we gaan eventjes uh, verder naar uh, Bert Zuur. En ik heb liever, uh, ja, dat je nu gaat. Nou, liever niet hoor. Blijf er nog maar even bij. Gewoon lekker blijven zitten tot 8 uur. Ja, de naam mag ook natuurlijk. Entertainment for You, tot achter uur. Mijn naam is Guit Heij, eet smakelijk. Ik vraag je niets meer. Want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag je waarom. Want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar.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 Te weinig leven. Nee, en je komt er bij mij echt niet. Ik zit je koffer op straat, we kijken maar even. Wat je op tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achter ik verdriet, maar al die tranen zie jij zeker niet. Ik heb liever dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Maatregelen zijn dit van, uh, van Bert 4, En ik heb liever dat je nu gaat. Uh, ja, Even hossen tosen En uh, we gaan lekker verder met uh, Frans Duits. En uh, ja, alles. Alles voor jou. Ik geef je aan. I'm up. Ja, ik ben eventjes wezen spitten in de oude doos. En wat denk je dat ik gevonden heb? Luister maar. Geweldig nummer. Wasted days and wasted nights I have left for you behind For you don't belong to me Your heart belongs to someone else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 Should I Should I keep loving you When I know that you're, your you're so, de Fender vinden dus en Wasted Days en Wasted Nights. en Ja, we gaan lekker verder met een honderdstalige uh, nummer. Een hele oude ook. En uh, dat is uit, ja, een beetje begin jaren negentig, geloof ik. Uh, ja, Emiel Hartkamp. En we uh, hebben het over leven met jou. 104.5 106.9 TV-krant En natuurlijk uh, DHB Plus 6a. Schrijf! van jou te drogen. Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. Hey. Ja. Yeah. Dat is hem. Billy Ocean. And get out of my dreams. Get into my car. Ja. Hey. Yeah. You, you. Yes. Oh, get into my car. Call, call. Zeker, Tennessee Whiskey, lekker hoor. Chris Appleton. En dat allemaal hier vanaf de tolweg a En vanuit Zandvoort. Op de 106.9, 104.5 op de kabel. TV-krant en natuurlijk DAB 6A. En ja, daar is hij weer. Bentje? Ja hoor. Hallo. Zijn we, weer. we zijn er weer. We zijn er weer. Waar is Bepje? Tennessee Whiskey, jongen. Vind je een whisky? Nou, een lekker, een lekker glaasje whisky. Het lekker. Ik had er niet van, of niet allemaal. Nee? Nee, nee Ach, ik, doe, ik een lekker biertje. <laughs> ik, doe, ik had een beetje pak uit de koekers. <laughs> ja, ja, nee, ja, maar in Kroati drinken ze ook ja, drinken ze wel bier natuurlijk. Ja, maar, ja, goed, dat zal ook wel, hè. Ja, nou, ja. ja daar hebben ze natuurlijk ook eigen merken. Ja, dat denk ik ook, jongen. Zeg, uh, heb je een lekker weekje gehad, uh, Fred? Sorry? Heb je een lekker weekje gehad? Ja, heerlijk, heerlijk, ja. Wat ja. wil uh, je dat doen? Ja, bij mij, bij mij is het niet eh, rustiger geworden, Bert, met, met werk. Dus eh, alles, alles behalve ja. dat. Nou, wij komen helemaal te rust, hoor. Ja. Nee, bij mij is het allemaal contra, maar dat geeft niet. Ik bedoel, ja. Ik bedoel, als we allemaal thuis moeten gaan zitten, ja, dan... Ja, dat is ook zo. Dan houdt alles op, natuurlijk. Ja. Hey, Hé, maar, eh, ja. Jullie week is ook goed verlopen, ondanks de ja. nadigheid. Nou ja, mijn bep is er op dit moment niet. Die kussen kan je niet te woord staan, want nee. is, uh, na, nou, een vriendin is toe. Oké. Okay. Dus uh, je, je moet het even met mij doen. Nou, ja, dat, uh, komt, maar, dat uh, komt ook goed. Dat gaat wel lukken. Mannen onder elkaar, hè, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Nee. <laughs> Mannen onder elkaar. <laughs> het je, ja, dat is goed gegaan, hoor. Ja. ja. Het is, weet je, het is, uh, het is een beetje raar. <laughs> weet je, wat moet zeggen, het is, ik zeggen? Ik moet je toch zeggen, weet je, van de bank zit je zo te kijken naar die daas af en toe. En er staat uh, iedereen staat die jager te klappen als er een bejaarde is geprikt en zo. Ik vind het wel heel raar, hoor. <laughs> beetje, ja, ja, ja, nee, ja ik, ik ben het helemaal met een je eens, Bert. Ik ik, ik, ik, bedoel, ik ik snap het ook allemaal niet. We, we hebben weer de ene na de andere uh, winst behaald op uh, het weer. Hè? De meeste aantal uren zon. Of uh, dan ja. denk ik van, ja, wat, wat, wat moeten we nou daarmee? Ja, wat voor taart zitten we, jongen. Ik zit af en toe, dan zeg ik tegen dat. Ze knijp me eventjes. <tie <tie ja. Ja. Ik vind wat een ra rare toestand allemaal, ja, ja. joh. En, ja, ik ben dan helemaal niet zo van, van. Je weet het inmiddels wel, en de luisteraars ook. Dus ja. ik, die laat ons absoluut niet prikken. Maar ja, weet je, ik zit van de week ook weer, jongens, zitten kijken naar iets, krijgt weer een linkje van iets binnen. En, uh, en het was van... Um, ja, hoe heet het? dat? is Blackbox TV. Zo heet dat, je ja. Blackbox TV. Dat oh, is oh, ja. voor, ma, voor een voormalige wielrenner en die, uh, die maakt ook uh, tv-programma's gemaakt voor de, over, de, over de sport en zo. En die miste gewoon de nodige informatie. Uh, uit deze tijd, zeg maar. Ja. En toen is hij zijn eigen uh, YouTube-kanaal begonnen. En daar interviewt hij allemaal heel interessante mensen die gewoon een andere mening hebben. Ja, ja. Jongen, als je daar af en toe een reportage van ziet, een documentaire. Over uh, uh, uh, met, met wie hij aan tafel zit. Van de week was er ook een. een wat was het? Een immunoloog was het. Ja. En die, die ook. Uh, uh, wat had die, hij? Ja, het, uh, alle vaccinaties had hij ook uh, gemaakt en zo. Uh, en, en, en die vertelde dus eventjes hoe de boel... Uh, dat hij was helemaal niet tegen het uh, vaccineren. Dat moet ik voor, voor zitten. Het was gewoon ja. ze van Nou, nee nou, dat ben ik helemaal niet tegen. Maar die ging wel even vertellen... wat Het gevaar allemaal van het huidige geprik... Ja. Het allemaal in, die, die, uh, in, in dat ding van... Uh, weet je, het Pfizer of zo zit, weet je? Ja, ja. ja. En, en ja, weet je... Ik heb dan ook zoiets van... nou. Ik, ik kopieer het linkie en ik stuur het er rond gewoon aan mijn familieleden, want ik hou van ze allemaal, weet je. Ja, ja, ja. En dan sta ik echt versteld gewoon, dat je gewoon, als je, een, als je een grap rondstuurt, dan reageert iedereen. Als je dit stuurt, hoe is niks. Ja. Die is zo ja. dan, dan, dan, dan denk je een keer wat serieus te zijn. He? Ja, ook. Ja. <lacht> <lacht> ja ik ben maar te lachen. <lacht> ja, je, moet, erna, je ja. moet er ook wel een beetje om gaan lachen, want het is... Maar ik vind het raar, weet je wat, als ik het hoor, jongen, als ik dat, dat verhaal over die man, dan denk ik van... Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de Galambies als je niet uitkijkt. Ja. Denk toch eventjes na voordat je iets doet, weet je. Ik wil niet zeggen dat het allemaal fout is. Nee. Maar, maar. in godsnaam eventjes je afvragen, klopt het wel voor mij? Sex zit er welke door, je, zit je over een paar jaar, zit je... Weet je nog die tijd met uh, die uh, soptenonkindjes? Ja ja ja, ja, ja, ja. Het was ook allemaal zo goed, jongen, dat we het gebruikten. Ja. zo... Ach, man daar, daar, daar ondervinden we nu de nadigheid van. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. Het zou toch niet gebeuren, jongen, dat de hele wereldbevolking opeens... Ja, nou, ik ga erover op. Ik vind het griezelig. Ja. ja het hey. ja, hadden... nou, ja, we hadden... Het de... echt niet dat de mensheid gewoon niet eventjes verder denkt... en nadenkt en even kijkt van, klopt dat nou voor mij? Nou, het is makkelijker om met de meute mee te lopen. Ja. Nou zorg... ja, uh, van wij zei iemand, uh, joh, dadelijk hebben we hier de walking dead... Ja, nou ja, het is, ja. ja. ja het, is waar. <laughs> het is waar, Frit. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. en uh, als ik dan, uh, hey, ik, ben, ik ben dan niet gelovig, maar ik weet wel dat er aan het einde van de Bijbel staat dat de mens zichzelf vernietigt. Ja, ja. nou, en daar zijn we uh, ja, eigenlijk goed mee bezig, denk ik. Ik denk het ook, Frit, ik denk het ook. Want, uh, er zijn de velen die zijn het niet met ons eens zijn, maar uh, ik hoop dat we die komen en maar nog wel op het strand gaan zien, Frit. Ja, ik, ik hoop wel eh, dat ik gewoon met mijn blote kont... In, nou ja, mijn blote kont in de zand, er, zijn, er, zijn, er zijn al de zand ja, ertussen, nee. <laughs> ik het ja, nee dat, dat jij en ik zo steiniger zijn. Nou, dat wordt er ook niet gezelliger op, op de strand. <laughs> nou ja, <laughs> ik, ik bedoel... Ik kan wel weer voor je gaan zingen. Ik, ik bedoel, als, als we dan een glaasje bier hebben, Bert. Ja, maar dan moeten we zelf meenemen. Ja, dat geeft niet. <laughs> En ik wilde ja, ik wil de zon zien Ik wil de zon zien zakken in de zee, zo is het. <laughs> nou ja, ik hoop het toch, he, zo erg zal het dan niet worden, maar... Nee, maar... nog het toch. Alle gekheid op stokje inderdaad, ja. ja. Er zijn zoveel verhalen, Bert, je weet op de duur niet meer wat je moet geloven natuurlijk, hè? Nee, nou ja, ik geloof, Fred, ik geloof, nummer één, weet je, bij twijfel is mijn, is mijn ding altijd, bij twijfel... Niet doen. Nee. Gewoon even, even links en rechts nog een rondkijken en eens even bij jezelf afvragen. Want je kan jezelf, je kan jezelf niet vergeven als je het wel doet en, en, en je krijgt weer terug. Weet je, want dat is ook nog eens een keer zo. En dan krijg je van die verhalen van ja, nee, uh, het, het, het, het virus muteert. Ja, mensen, het muteert altijd. Dat is de ja. natuur. Ja, dat muteert altijd, inderdaad. Ja. En dat, uh, dat geldt ook voor de gewone griepen. Ja. Ja, nou, dat is een lekkere handel. Ja, ik zie de andere kanten van Bert. De, de, het kan wel goede handel zijn, maar ik bedoel, de andere kant moet er geld bij. Zo, ja, dat denk ik ook, man. Dat denk ik ook. Het is toch wel raar? Ik, ik kan... <laughs> en ik, ik zit in de uitkeringen, in de tozo. Ja, in de tozo, ja. En dan nou kan ik wel een bijbaantje krijgen om andere mensen gaan niet te prikken. Dat wel. Ja. Nou ja, wat let je bent. Ja, nee. <laughs> gewoon prikken. En jongen, als ik de naald gaf, tegen dan. <laughs> ik kan <het> niet tegen. <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, ja, een leuk bijbaantje, toch? Ja, dat vind ik wel. Dan wil je derde kwaliteit een beetje opvijzelen, zeg maar. Ja, kijk, je kijk, mannen weet je wel? Nou ja, ik moest wel denken, Frit, aan uh, onze allereerste uitzending met Dayweb bij B. van de ja, mei. Ja. Toen we net begonnen, vorig jaar was het inmiddels alweer in mei. Ja, en, zo snel uh, gaat het. Ja, hadden we al zoiets van: nou, we moeten op de baas. Wat, uh, ten eerste moesten, hadden we niks mee te doen, het café was dit, net, net zo nu. Ja. En ik uh, uh, dacht, we, we gaan een liedje maken over die tijd. Van waar sta jij nou? He, als ja. het nou echt erger wordt, steek je dan je kop in het zand of ja. wat doe je er dan? Ja. Nou, dat liedje, nog actueel. Maar, maar ik, denk, ik denk dat het een dilemma is, uh, best. Ja. Voor veel mensen ja. gewoon een dilemma. Ja, absoluut. absoluut. Dus, ja. Dus, dus, dus dan heb je in ieder geval een nieuw ti uh, nieuwe titel voor je liedje: ja. Dilemma. Ja, zeker zo. Ja, zeker. Nou ja, we gaan gewoon door. En uh, ja, vooral met ademhalen. Dat is het belangrijkste, hè? En uh, ik heb uh, een, een lekker biertje genomen. Een lekker coronaatje. Ja, gelijk uh, wel een schijfje citroen natuurlijk, hè? Zo, ja. ja. En uh, voor de rest, nou ja, we wachten maar even af. En, uh, ja, voor, vooral, ik zeg de hele tijd maar, hou het hoofd koel en het hart warm. Nou, zeker. niet de mooie voor een pentegeltje. Ja, toch? Ja, ik vind hem wel fris. Ja. <laughs> hey, maar ik denk dan uh, dat we die maar even gaan draaien. Waar sta jij? Nou, lijkt me de hartstikke goede. Ik zou zeggen, mensen, hou het hoofd erbij hè, en luister naar je hart. Ga niet gelijk over één nacht ijs. Zeker niet na één nacht in vanaf afgelopen nacht. Nee. Je zakt er uh, symbolisch en, en in het echt ook gewoon echt doorheen. Dus dik goed na. En ik zou zeggen, heb een fijn weekend met z'n allen. Jij ook, Frit. Ja, dankjewel. Luister naar ons liedje, Waar sta jij? In de groeten van Beb. Hé, hey, groetjes aan Beb. Ja hoor. En een goed weekend. Paraplu. Hey, Aju, paraplu. En geniet van die koude gletsje. <laughs> ja. <dat laughs> Oké. Okay. Yo. Hoi. Waar sta jij? Als de nood aan de man komt. Waar sta jij? Ja, als het allemaal echt gebeurt, jongens. Zet waar sta jij als het er even op aankomt? Sta je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen? Of ga je er van door? Lig ik met het virus in mijn nest Nou dat is lekker dan ben je mooi klaar met Zou jij mijn maden als de vest oh, Kom maar mijn moeder de vrouw Raak jij volledig overstres Je kijkt wel buitenuit. Vind jij dat hamster wel pijn Nou ja, een extra blikkie en, en heb ik straks een cent te maken Zou jij met mij de bal oppakken of, of wil je in je eigen zakken En met je maling aan de rest op straks de buurvrouw van je huis. Geslagen door de eigen man. Ach, die stak het. Ze kan het leven niet meer aan. Zeg, waar ben jij dan? Ze weet niet waar, waar ze net zo! zoeken. Hij ramt daar recht in alle hoeken. Zou jij die vent alleen vervloeken? Set it on the super fun Kijken of ga je ervoor? Als ik het niet zo goed meer weet, ga En zelfs je voornam steeds vergeten. Ik de best overkomen. Mijn proef weer vol zit, maar scheet. Geen... Harry, jakkes, werd. Deel jij, jij nog liever alleen Wat was dat recept dus in de, de vallen. vallen? De bommen om je oren knallen. Zou, Zou jij daar ook staan met z'n vallen? Interesseert dat je gerend En als ik naar de paperhartigheid ga, ben... waar sta jij als maagde hemmen onthalen? En waar sta jij als ik het loodje heb geleerd? Waar sta jij, zou jij mijn leven? Zet je plank en er komt er niks van terecht. En als de erfenis vrij komt Was jouw liefde dan echt? Wat loop jij dan te trutten, Trek je gauw aan je stutten en doe je niet wat je zegt En waar sta jij, als het echt naar het woord? Niet lullen maar voetje jongens. Waar sta jij, als het er even op aan komt? Sta je nog steeds op je benen, met het vuur aan je schenen? Of ga jij ervan door?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 dit George McRae. Enige jaren geleden... heb ik deze man, uh, deze man mogen ontmoeten. Wel op hoge leeftijd natuurlijk... maar uh, dat, dat maakt echt... absoluut niet uit op het podium. Rock your baby. En wat een heerlijk nummer. En natuurlijk hebben we ook weer... Uh, iemand uh, aan de telefoon. En uh, ja, zoals gewoonlijk... Uh, ja, bellen wij altijd eventjes iemand. En dat is in dit geval uh, Danilo. Uh, wat is? Danilo? een hele heilig... goede ja, avond. Ja, goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, ja, was je, was je net klaar met eten? Of, uh... Ja, ik had net, uh, net het bordje leeg. Oké. Okay. En, en wat stond er op menu? Een uh, ja, gewoon een, een lekker patatje. Oké, okay. heerlijk, met uh, een beetje mayonaise of. Uh... Ja, een beetje theetsaus erbij. Ja, zo is het. Lekker. Zeker. Ja. Dat is een tijd geleden van mij. Eigenlijk wilde ik dat vanmiddag nog even doen, maar... Nee, er is er niet van gekomen. Zeker, zeker aan te raden, want het, uh, het, het smaakt goed. Ja, je, ja je, je maakt me nou helemaal. Uh. Ja. Hey, ik, uh, ik bel natuurlijk even van jou, uh, nieuwe, vanwege jouw nieuwe single. Nog eentje. Klopt. Ja, nog eentje wat? Nog eentje dan. Nog, uh, doe nog maar een biertje. Lekker. Dan ga ik nou snijden? Nee, doe, doe. <laughs> Kijk, zo, zo gaat het altijd in de kroeg. Ja, ja, ja. Helaas, ja, moeten we even, even daarop wachten nog. Maar, ja, klopt. Ja, hopelijk eh, komt het snel weer terug. Ja, echt wel, want uh, het leven nu uh, ja, wordt echt zo'n sleur. Ja. Denk nog om naar uit te kijken en uh, ja... Ja, het is een beetje uitzichtloos inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ik hoop dat het snel weer normaal wordt. En uh, ik, hoop, uh, ik hoop dit jaar nog, maar uh, ja. we zullen het zien. Nou ja, in ieder geval, uh, uh, ik hoop dat in ieder geval uh, met de zomer een beetje versoepeld is, allemaal. Ja, precies. Dat iedereen weer lekker op vakantie kan. Weer naar de kroeg. Ja. En, uh, dat wij weer kunnen optreden. Ja, tuurlijk. En, uh, kijk, het is nog even ver weg, half jaar gemiddeld. Uh, ja. Dan gaan we maar gewoon vanuit dat het goed komt. Ja. En we vertrouwen maar op, op uh, ja, minister De Jonge. Ja, klopt. Ja, meer, kunnen we... meer kunnen we niet, nee, doen. We niet doen? Nee, nee klopt. Hé, hey, maar uh, ja, daar gelaten. Het nummer. Eentje nog. Uh, ja, uh, gaat prima eigenlijk. Als ik, uh, als ik dat zo uh, mag uh, zien. Ja, klopt. Kijk, het was altijd wel... Uh, ja, het was van tevoren wel even kijken van... Ja, gaan we wel uitbrengen. Gaan we niet uitbrengen. Nu in deze coronatijd. Ook, ja. Omdat we niet kunnen optreden. En het liedje wat minder kunnen gaan promoten. Nou, toen uh, in overleg met Studio en Plug hebben we het toch gedaan. Toch even we weer wat vrolijkheid de wereld in. En uh, ja, nu ook door de radiostations. Overal wat die goed opgepakt. Dus uh, ja, ik ben tevreden, man. Ja, nee, niet te klagen. nee Zeg het, uh, ja, wat, ik, wat ik zie dus, uh, ja, is gewoon goed. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja. Niks te klagen. Nee, absoluut niet. Uh, in deze tijd zeker niet. Nee, daarom, en dat, is, uh, ja, dat is lastig, omdat... Ja, normaal gesproken de optredens en noem maar op wanneer je een liedje gaat zingen. Hey, uh, ja. bijvoorbeeld er daar een duizend man publiek. Oh, nou, een paar van die gaan het weer opzoeken, die gaan weer delen. En dan wordt het weer steeds, steeds meer en meer. Ja, ja, ja. ja je, je raakt eigenlijk een beetje in de vergetenheid dan, hè, op den duur. Ja, klopt. En nu hebben we gelukkig de radiostations nog. Ja. En uh, die ons allemaal, uh, ja, die, die, die mijn liedje dan echt gewoon uh, super draaien. En daar ben ik heel ja. blij om. Ja, ja, ja, ja. ja, ja daar zijn we ervoor. En, uh, ja, we zijn er om, uh, om elkaar te helpen, zeg ik altijd. Ja, precies, nee? precies. Hey, heb jij uh, nog wel wat uh, uh, in het verschiet leggen? Uh... Ja, vol volgende week hebben we weer een afspraak in de studio. En dan gaan we eens even kijken wat als, uh, ja, als we weer iets uh, nieuws kunnen, iets moois kunnen produceren. En dan uh, hoop ik het uh, ja, net voor de zomer uit te kunnen brengen. En dat we dan uh, ook alles weer een beetje open is en dat we weer ja. lekker kunnen gaan knallen. Ja, en uh, wordt het echt een uh, zomerse stamper of uh, wordt het een zomerse ballad? Nee, bellet, uh, ja, dat, dat, ja, dat vind ik niet echt uh, iets wat bij mij past. Zeg maar. Ik ben jong, ik ben vlot en ik hou van om een feestje te maken. En ja, we doen gewoon weer een lekker, uh, lekker feestnummer. Oké, okay. nou, dan gaan we zeker op, uh, ja, uh, op uitkijken, zeg maar. Ja, ik, uh, eh, ik bedoel... Ik, uh, uh, ik ben zelf ook nog benieuwd, want uh, ik weet nog niet wat het gaat worden, dus... Uh, nee, maar goed, uh, uh, kijk, jij bent van, jij bent van de feestnemmers en uh, nou ja, hè, we hopen dat in ieder geval de zomer dat het allemaal in orde komt. Ja, precies. Hè, en dat uh, in ieder geval weer wat optredens kijken. Uh, uh, het hoeft geen uh, Heineken Jazz Festival uh, te worden. Nee, klopt. Maar uh, ja... Een klein zaaltje van, van de twee, driehonderd man is ook, ook leuk. Ja, dat is, dat is ook prima als we maar weer wat kunnen gaan doen. Ja toch? Klopt. Hé, hey, mensen, waar kunnen ze jou vinden? Ik ben voornamelijk heel veel actief op Facebook en Instagram. Daar deel ik echt uh, ja, alles op, uh, hoe het met me gaat, uh, wat voor, uh, ja, bedienen we weer nieuw het muziek komt, uh, als de optredens weer, uh, weer zijn, uh, waar ik, uh, ik sta te optreden, ja, dus daar uh, ...kunnen de mensen alles over mij vinden. Ah, oké. Okay. Dus gewoon eventjes lekker naar Facebook... ...en uh, YouTube en... Uh, Instagram. ...Instagram en... Klopt. En dan, dan, dan, dan kunnen ze daar ook vragen stellen... ...of uh, ja, van ja. alles en nog wat. hè? Ja, optreden zitten nu even niet in, maar... Nee, ja. voor de rest, uh, ja... Ga je, ga je nog wel wat... Uh, uh, uh, ...ja, misschien via uh, YouTube wat doen? Um, nee. Een eigenlijk... stream, uh, streamen, zeg maar? Nee, um, eigenlijk niet we zijn wel, uh, ja, wel bezig zeg maar om uh, uh, binnenkort wel bij uh, bij Unity uh, Unity NL in Leiden ja. hebben we nog een uh, ja hebben we een, een soort uh, live stream concert zeg maar ja. en uh, voor de rest uh, voor de rest niet oké okay. nou, dan gaan we in ieder geval uh, wachten op de op de zomer en op jouw ja. uh, nieuwe uh, ja, single ja ik uh, ik ben benieuwd en ik hoop uh, dat dat uh, ook weer goed in de smaak gaat vallen ja vast dan. Dat, uh, dat, dat twijfel ik niet aan, laat ik het zo ja, zeggen. Dat is, dat is altijd goed. Kom. Ja, hé, hey, ik zou zeggen, kondig hem aan. Dan kunnen we nog net draaien voor het nieuws van 7 uur en dan... Uh... Dames en heren, mijn naam is Danilo Arte en dit is mijn nieuwe single, Nog Eentje. Daar komt ie dan. Hé, hey, dankjewel en een goed weekend. Ja, van hetzelfde. Hé, dank je. Hoi hoi. Zij horen mij, ze is ongewoon, geen dat een ander het ziet kapers op de kust vallen uit de oog iemand anders wil ze niet wat een ander probeert bij jou schatje, het laat me koud want ik vertrouw op jou dat je bij me bent tot het En zij doet het licht als laatst uit De taxi die rijdt alvast voor Maar we willen nog lang niet naar haar Zullen we nog eentje doen? Oké, okay. nog eentje dan Zo, dat was hij dan. En uh, we gaan lekker naar de, het nieuws uh, van 7 uur. En uh, ik zou zeggen, blijf erbij. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. Op onze eerste afspraak... liet ik haar in de regen staan. En ik wilde naar de kroeg toe... Maar daar vond zij echt niks aan. En ook de naam van haar moeder. Weet ik me al die tijd nog niet. Het blijft me steeds verbazen. Wat jij toch in me ziet. Ik kan niet begrijpen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.